Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet passeert een gemeente in Overijssel en geeft een vergunning voor een asielhotel. Het COA heeft daar een hotel in het dorp Albergen gekocht. Al maanden wordt er met de gemeente gepraat over een vergunning om daar asielzoekers te plaatsen. Maar dat komt maar niet rond en daarom geeft het kabinet nu zelf de vergunning en dat is voor het eerst. Vorige week kondigde het kabinet al wel aan dat ze, omdat de nood hoog is, dit soort stappen willen zetten. De politie geeft toe fouten te hebben gemaakt bij de aangifte van een jonge vrouw... die eind vorige maand is dus lastiggevallen in de trein. Een man ging zich tegenover haar aftrekken. De politie vond het niet nodig dat ze dezelfde dag aangifte zou doen... maar daardoor zijn de camerabeelden inmiddels verwijderd. En dat was een fout, zegt de politie nu. Bij Noordwijk is een man van 58 verdronken in de zee. Zo gaan om een man uit Voorhout, dat ligt niet ver van de kustplaats vandaan. Toen zijn lichaam werd gevonden is hij nog gereanimeerd. Hoe hij is verdronken is niet duidelijk. En waarom zou je op een e-bike zacht willen rijden als je het ding ook makkelijk kan opvoeren tot meer dan 45 km per uur? Steeds meer mensen doen dat, maar Veilig Verkeer Nederland is er niet blij mee. Jorner voert, voert zulke turbofietsen op. Nou, ik heb hier een speedbox. Dat is eigenlijk een kastje. Die komt in de motor te zitten. Maar daarmee gaat. Zo'n fiets die al snel is, ja. nog harder. Die gaat een stukje harder. Ja. Alleen is het helemaal niet toegestaan om met de mega snelle bikes te fietsen. Opvoeren mag, verkopen mag, wat ik doe mag, wat u doet eigenlijk ook. Behalve op de openbare weg fietsen. Maar gebeurt dat wel? Ik denk van wel. Ja. Ja. Ja, ik, u... Het zou gek zijn als ik zou zeggen van niet. Nee. Opvoeren is volgens fietsenhandelaren wel op eigen risico. Want misschien vervalt de garantie als er een turbochip in de fiets zit. En dan nog het weer. Vanavond kans op onweer in het zuiden. Morgen wat buien dan tussen de 24 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je bijna 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knopen Muidenberg en Naarden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Knopen Burgerveen. En op de A10 Ring Amsterdam, daar rijdt het wat langzaam tussen Landsmeer en de Koenten, met 5 à 10 minuten vertraging richting Den Haag.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 tweede uur van ZFM Jazz vandaag een uitzending vol met Latin spirit, uh, coole jazz voor een hete dag. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst.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 M.J.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 De eerst de uitvoering van Michael Jackson's Thriller door pianist Alfredo Rodriguez en drummer percussionist Pedrito Martinez. Geweldig duo is dat. Van hun album Duolog heb ik ook al vaker gedraaid. En dat werd gevolgd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 them dead. Mijn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 En uh, je hoorde net het nummer Cale Siete, uh, 7th Avenue. Uh, daar is het aan 7th Avenue in New York. Snel verder met uh, nog zo'n gigant uh, meestelijke Cubaanse topmuzikant... die naar Amerika uitweest, um, Daphnis Prieto. Geweldige drummer, daar heb ik ook wel eens vaak iets van gedraaid. Hij werkte veel samen met uh, Arturo O'Farrill, maar maakte inmiddels ook naam als bandleider van zijn Daphnis Prieto sext. Uh, het nummertje, Amanece Contigo, wakker worden met jou. Nou, dat doen we vandaag bij ZFM Jazz met Latin Spirits. Daphnis Prieto. Each time you get hit, hit, jazz, jazz, jump, jump, jump, jump, jump, Jazz. <laughs>